1 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Edgar Davids wil niet verder als trainer en speler van de Engelse 5e divisieclub Barnet. De 40-jarige oudspeler van onder meer Ajax Juventus Barcelona en het Nederlands Elftal kreeg gisteren zijn derde rode kaart van het seizoen. Na afloop zei hij dat hij zijn plezier in het spel kwijt is, omdat de scheidsrechters en beleidsbepalers het op hem gemunt hebben. Davids is nu een speler en coach bij Barnet en onder zijn leiding degradeerde de club naar de 5e divisie. Door het ruwe weer zijn gisteren voor de Franse kust vier mensen verdronken. Ten noorden van Brest in Bretagne werd een jongen van 16 op een kademuur door een golf gegrepen. Toen zijn oom hem probeerde te redden, werd ook hij meegesleurd door de zee. De twee anderen kwamen om voor de kust van Bretagne en de Vendée, dat is vlak onder Bretagne, toen ze alleen met een bootje de kust probeerden te bereiken. Een meerderheid van de Nederlanders wil het afsteken van vuurwerk... door particulieren verbieden. Twee derde is voor een verbod, blijkt uit een peiling van in Vandaag. De helft van de ondervraagden wil alleen nog maar... gemeentelijke vuurwerkshows toestaan. En nog eens 14 is voor een compleet verbod... op het afsteken van vuurwerk. Een op de drie ondervraagden noemt het verbod betuttelend. Bij de musical Soldaat van Oranje is vanavond al vast uitgebreid gevierd... dat het de langstlopende voorstelling uit de Nederlandse geschiedenis is. Al is het record door omstandigheden nog niet officieel verbroken. Door de storm vorige week moesten twee voorstellingen worden afgelast. Anders zou de musical voor de 1095ste keer zijn gespeeld. En daarmee zou The Phantom of the Opera zijn gepasseerd. Het weer, het is wisselend bewolkt en vooral bij zee kan nog een enkele bui vallen. Vannacht is het droog en kan het nevelig worden en dan is het 2 graden. Morgen wordt het een graad of 7, de zon schijnt veel... maar vooral in het noorden bij zee nog een enkele bui. En maandag gaat het weer regenen en stevig waaien. Dit was het NOS Journaal. Radio. Radio 1. BNN. De wereld van BNN. Goedenacht en welkom op Radio 1. Welkom bij de wereld van BNN. De komende twee uur vlieg ik in de wereld van BNN dus de wereld over op zoek naar mooie verhalen. In de tweede uur hoor je verhalen uit Australië, Amerika. Precies, dat zijn New York, Bangladesh en China. En dit uur ga ik naar Engeland, Peru, Amerika en Argentinië. Ik ga het met de mensen in het buitenland hebben over daklozen. Het aantal daklozen is in Nederland de afgelopen jaren flink toegenomen. 2012 waren er ongeveer 27.000 mensen dakloos. Twee jaar eerder waren dat nog maar 23.000. Dus dat is een flinke stijging. En ook omdat het weer is natuurlijk guur, de wind steekt op, het wordt steeds kouder... en we zitten rond de kersttijd, is het wel goed om er eventjes over na te denken... Want in Nederland zijn er bijvoorbeeld heel veel regelingen om mensen te helpen die dakloos zijn. Maar hoe is het in de rest van de wereld? En is er hulp voor mensen die niks meer hebben? En hoeveel zijn er eigenlijk dakloos in het buitenland? Verder ga ik met de correspondenten het ook hebben over hun afgelopen jaar. Het is toch een beetje een tijd van terugblikken. 2014 komt eraan en het is vandaag nou ja, ja, nog, nog een paar dagjes tot oud en nieuw. Hoe was hun jaar in het buitenland? Maar gaan ze ook even uh, terugkijken op hun jaar? Hun hoogtepunten, hun dieptepunten misschien ook wel? Dit uur ga ik onder andere uh, praten met uh, Raymond. Raymond, goeienacht. Raymond. Ai. Hij zit in Amerika en het kan zijn dat we een beetje vertraging hebben. Raymond? Frederik, dan misschien? Een van de correspondenten? Ik hoor wel een telefoongeluid op de achtergrond, maar ze zeggen niks. Hallo? Nou ja, ik denk dat we eventjes de lijnen moeten testen. Uh, uh, ja, dat komt altijd wel goed, hè. Het is de live radio dan gaan er wel eens dingetjes niet helemaal lekker. Omdat ik Hallo. het toch wel over Amerika heb. Kijk, ik kom zo meteen bij je, Raymond. Eerst even een toepasselijk plaatje om we te bellen met Amerika. Dit is Razorlight. What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarettes. I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, I'm watching America. All my life, it's panic in America.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 In America All my life There's panic in America Oh, oh, oh, oh There's trouble in America Oh, oh, oh, oh There's panic in America Oh, oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy as yes, I got the news When you get it straight to stand up, you just can't lose. Give you my comfort. We houden dus stiekem eigenlijk wel van... Allereerst van Razorlight, Light, goed liedje, Amerika. Maar ook dat het uh, technisch niet helemaal goed gaat. Dat vind ik wel het mooie. Je moet dan een beetje improviseren. Zo midden in de nacht. En dan, uh, nou ja, dan kan je lekker plaatjes draaien. Dat is ook wel weer fijn. Dit is een heel mooi liedje. Dit is uh, Broken Bells. Het liedje heet The High Road. En ondertussen wordt er echt heel hard gewerkt hier achter de scherm... Ik zie mensen onder tafels duiken... Telefoons worden opnieuw aangesloten, want daar ligt het mankement vannacht. De telefoon werkt niet en dat is vrij belangrijk als je naar het buitenland wil bellen. Maar wel goede muziek, Broken Bells dus. I don't know Mooi The High Road, Broken Bells. En er is een soort van goed nieuws als het goed is. Radio 1, 1, -N -N. n n de wereld van De ja, want zoals ik heel groot en meeslepend aankondigde... Uh, wilde ik het heel graag over daklozen hebben. Omdat het een beetje de tijd is rond kerst. En dat het koud weer is, de lampjes buiten. En dan wil je gezelligheid, wil je bij elkaar zijn, wil je een huis hebben. En als daklozen zijn, heb je dat niet. Maar in Nederland word je redelijk goed opgevangen. Uh, in het leger des huis kan je terecht. Of bij familie of vrienden. Maar hoe is dat in het buitenland? Ik heb Raymond zometeen. Eerst heel eventjes naar Theo Maas... die daar een, uh, een stukje over heeft gedaan op het toneel. Daklozen.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 kan ik dat net weer niet laten, Dat is dan... Ah, ja. <laughs> Theo Maas dus, had het over daklozen. En uh, daar wil ik het ook uh, met mijn correspondenten uh, zo door heel de wereld over hebben. Alleen, er zijn een klein beetje technische problemen. Al is er wel één iemand. Raymond, goeienacht. Goeienacht. Yes, je bent er. Je bent er doorheen gekomen. Ik ben er doorheen gekomen. Wat fijn. Eventjes uh, naar het onderwerp van vannacht. Daklozen. Uh, hoe zit het in Amerika? Want daar zit jij, hè? Of niet? Toch? Ik zit in Amerika, ja. ja. Hoe is het daar? Ehm... Um... Nou, je hebt hier wel meer daklozen dan in, in Nederland. Uh, de voorzieningen zijn toch uh, een stuk minder waar de mensen sneller dakloos worden. Maar aan de andere kant, uh, een hoop van dat soort daklozen zitten dan ook in, um, in, in, in, in redelijk grote campingtrailers, zeg maar. Daar, daar rijden ze dan mee rond en dan denk je van ja, is dat nou wel echt dakloos? Ja, want dan heb je uh, gewoon in een om... dak boven je hoofd, toch? Ja maar, ja, maar je moet wel elke avond een nieuwe wat is het, parkeerplaats vinden, want je mag niet overal blijven kamperen alsof je op vakantie bent. Dus dat, daar, is de, de, daar zijn wetten tegen, dat je, gewoon, ja, je kan niet overal blijven, blijven staan, dus die mensen moeten wel de hele tijd verplaatsen. En dat, maar je bent dat, meer een ja, nomaat dan, dan een dakloze, denk ik. Ja, nee, absoluut, absoluut. Um, er zijn hier in de, in de omgeving zijn er, zijn er ongeveer 5.000 daklozen. Uh, en dat, dat zijn er vind ik toch wel best veel. Gezien dat we ongeveer 200.000, 250.000 mensen hebben... tussen Santa Barbara en Paso Robles, zeg maar. Uh -huh. en, en dan vind ik 5.000 toch wel een redelijk groot getal. Maar dat kan ook liggen omdat het hier altijd lekker weer is. En ja, ze hebben het hier misschien in december en januari een beetje koud. Maar voor de rest uh, is het hier altijd goed. Want zie je het veel op straat? Zie je veel daklozen? Ehm... Um, wel meer dan wat ik verwachtte. Ik bedoel, ik, ik heb in Amsterdam gewoond uh, 13 jaar of zo. En daar, daar zie je ze natuurlijk. Hè? Ik bedoel, dat is een grote stad. En ik heb ook in, in andere grote steden gezien. Uh, de grootste stad hier in de buurt is Santa Barbara natuurlijk. Daar, daar zie je in verhouding. Ik bedoel, het, is, het, het zijn maar 120.000 mensen. Dus het is niet veel groter dan Amstelveen. En er zijn echt gewoon meer daklozen dan je in Amstelveen uh, op straat ziet, zeg maar. Ja. En zijn dat dan uh, veel jonge mensen of mensen die aan de alcohol verslaafd zijn? Of veel oude mensen? Wat voor type zie je rondlopen? Um, je ziet heel veel... Um, het, het, het is, een, het, het is redelijk gespreid, maar de, de grote groep zijn toch toch wel jongeren. Uh, kinderen die weglopen van huis en dat soort, uh, dat soort dingen. En dan aan de andere kant heb je een hele hoop Vietnam-veteranen. Of tenminste veteranen uit oorlogen. Dat worden natuurlijk ook uh, Irak en ja. Afghanistan. En, en die leven heel veel op straat omdat ze met, uh, met psychische problemen rondlopen... En, toch niet goed mee geholpen worden... en uiteindelijk door drank en drugs uh, op, op straat belanden. Ja, en is, hij, is, is het dan, want je zei, het is best wel veel... voor het doen van de aantal mensen. Is het ook een overlast dan op straat, of niet? Nee, niet, niet, niet zo erg. Ik bedoel, ze zitten op, op een bankje hier en daar. Natuurlijk en, uh, is er altijd wel overlast. Ik bedoel, de, de, de, de, de, een, de, een dakloze moet ook eten... en moet ook op een, een of andere manier aan, aan wat geld zien te komen. Dus het is... Er is wel wat criminaliteit. Of, of ja, zelfs... Uh, weet je, als over simpele dingen hebben... Pub publiek uh, urineren. Ja. Uh, de, de, dus de, dat soort dingen heb je wel meer daardoor. Maar ja, om nou te zeggen dat het echt zwaar overlast is... dat, dat toch niet. Nee, ik, ik zie het zelf niet als uh, echt als overlast. En is er iets zoals wat wij hebben... het Leger des Heils daar? Um, ja, de Salvation Army um, heb je hier. En dat is het, het Leger des Heils. Um, daar zijn toch... Ik denk niet eens dat dat de allergrootste opvang is. Uh, die, die doen uh, een hele hoop voor, voor armoede en voor, voor daklozen. Uh, maar er zijn een hele hoop kleinere organisaties... die bijvoorbeeld een motel een huren of, of een, een, een oud hotel huren... en dan wat vaten en daar wat daklozen in duwen. En, en je, je hebt wat, meer wat lokale organisaties die, uh, die daar meer voor zorgen. Um, wel grappig, uh, een uh, collega van mij, mm -hmm. 25 jaar, woont met vijf uh, roommates... en elke zondag om zes uur... Gaan ze breakfast burritos maken. Uh, en die gaan ze dan uitdelen aan de homeless. Elke zondag. Zes op, op straat? Uh, ja, op straat. Ze stappen in een truck ze af, nadat ze 25 uh, of 50 burritos hebben gemaakt. En dan stappen ze in een truck en dan gaan ze een rondje rijden naar de homeless shelter. En dan uh, delen ze daar burritos uit. Wat en, een barmhartigheid. Ja, ja, absoluut. Dat, dat zou je niet zomaar verwachten. Maar dat zie je wel hoop hoor, bij, bij jonge mensen die het zelf wel goed hebben. Dat die wat doen voor de samenleving. En heel vaak vraag ik me af of, of ze het echt doen voor de samenleving. Of dat ze het doen omdat het goed staat op hun cv. Want dat is natuurlijk ook wel een... <lacht> en jij zelf? Vier, ja. uh, doe jij zelf wat, Raymond? Uh, uh, geef je wel eens geld of geef je ze wel eens uh, een sneetje brood of wat dan ook? Uh, ja, nou we hebben hier uh, rond uh, Thanksgiving... Hebben we, um, zeg maar, het zijn hele runs en turkey runs voor mensen die, het, um, die minder bedeeld zijn. Die zijn dan niet echt dakloos, maar die zijn dan... Ja, het, die hebben het gewoon niet zo ruim als dat ik het heb. Met en, je voedselbank uh, achteruit. Dus ja, en daar, daar hebben we dus al een, um, een, een hele kalkoen voor gekocht. Dus die lever je dan af. En dan, uh, ze hebben geloof ik 5.000 kalkoen opgehaald voor de, voor de gemeente. En dan uh, worden die uitgedeeld en we hebben wat geld gedoneerd. En zo af en toe... Uh, op straat uh, wil ik ook nog wel eens uh, wat, wat, wat aanschaffen, en ik zeg specifiek aanschaffen, uh, voor een dakloze. Uh, ik geloof zelf niet zozeer in kerstgeld geven, Af en toe doe ik het wel eens, maar niet echt vaak. Maar als iemand met een bordje zit, ik heb honger, geef me geld, en als je naast de McDonald's, dan loop ik de McDonald's in. Koop, en koop dan een hamburger? Een, dan koop ik, ja natuurlijk, dan koop ik een hamburger en ja. zeg ik hier heb je eten. Ja. En dan ga ik hem niet 3 dollar geven, weet je wel. Dan maar dan gaat hij bier verkopen of uh, andere drugs? Nou ja, goed, als hij om eten vraagt, omdat hij honger heeft, dan geef ik hem eten. Dan geef ik hem geen geld. Nee, <laughs> nee ja, duidelijk, ja. ja. Ik uh, praat zo met je verder, Raymond, over het jaar 2013, hoe dat was voor jou. Ja, was erg leuk. Nou, ik ben benieuwd. Tot straks. Oké, okay, tot zo. Doeg. Als het goed is, als de technische problemen zijn uh, verholpen, deels, uh, is Frederik er ook? Klopt. Yes, Frederik. Blij dat je er bent, zeg. Want zonder jullie, zonder de correspondenten door de wereld... bestaat de wereld van BNN niet. Dus ik ben, ben blij dat je er bent. <laughs> ik ook heel blij. Jij zit in Peru, hè? Ja. Hoe, uh, hoe is het daar qua daklozen? Um, in de hoofdstad Lima is het daar heel slecht meegesteld. Uh, ongeveer 100.000 uh, daklozen... Uh, maar hier in de stad Ayakutche, waar ik woon... Uh, zijn er jongeren die op straat leven. Daar werken wij dan mee met de Stichting Wijk. Uh, maar de ouderen die dakloos zijn, zijn bijna allemaal uh, drugsverslaafde mensen. Vooral alcoholisten, uh, die uh, op straat leven. Maar uh, het probleem is hier in deze stad niet zo heel erg groot. Toch veel opvang vanuit familie en zo... Uh, als de dreiging er is dat iemand op straat zou gaan leven. Is er wel een uh, soort van centrale opvang aan het Legernes -Hels? Nee, Nee, ik ken hem ook niet in Nima. Uh, het zijn vooral uh, NGO's, uh, kleine, kleine of grotere stichtingen zoals de onze... die dan met uh, straat, straatjongens of daklozen werken. En vooral maar ook dan naast de, naast de opvang. Dus families zijn dan, die nemen mensen dan in huis. Maar zijn er dan ook dat je wild vreemden in huis neemt... of kom je dan echt bij jou bijvoorbeeld, bij jouw stichting? Uh, nee, dat is, uh, het is zelfs zo dat er heel erg wordt neergekeken op daklozen. Dat oh. wordt ook heel slecht uh, behandeld... En ook uh, de politie houdt vaak zo'n ras hier dat uh, alle uh, mensen die op straat leven opgepakt worden. Nu worden er even een nachtje in gevangenis gezet. Uh, als het beeld schoon moet zijn, voor oh, hun gevoel dan, hè, straten schoon moeten zijn omdat er bezoek komt van de president of iemand anders. Belangrijk. Uh, dus, maar uh, ik zie het ook als ik met de straatjongens werk, we worden gewoon altijd heel wantrouwend aangekeken en... Uh, ze, ze vertellen ook wel dat ze echt door de politie mishandeld worden... dat ze opgepakt worden en dat mensen ook echt op hun spugen... als ze daar liggen of zo. Ai. Nee, er is helemaal geen warm gevoel van de mensen... is de stad waar ik woon in Anjakutjo. Helemaal geen warm gevoel naar daklozen. Maar hoe komt dat? Hoe komt die aversie tegen daklozen dan? Nou, ik denk dat ze er geen begrip voor hebben. In eerste, in, in, dat dat het begin al is. Dat ze niet begrijpen waarom jongeren niet uh, de kans grijpen... Uh, ...die dan aangeboden wordt in de maatschappij, waarom ze niet naar school zijn gegaan... Of, dat, dat, ...dat vinden ze echt heel slecht. Uh, er is ook weinig informatie daarover. Uh, als ik een interview geef of zo, dan word ik ook een beetje meer aangekeken zo van... ...ja, ja, dat zal wel allemaal in Nederland zo zijn, maar hier uh, moet je die jongens gewoon hard aanpakken. Hè? Die moeten gewoon straf krijgen. En dan gaan ze het wel goed doen. Uh, maar ja, dat werkt natuurlijk ook helemaal niet. Want we hebben het ook geprobeerd. dus dat, uh, zo, zo werkt het niet. Uh, ook in Nederland niet. Uh, maar dat zien ze zelf niet. Uh, die, die, die informatie krijgen ze ook niet nee. binnen zelf thuis. En wat is de oplossing is voor daar, denk jij? Om het, uh, of om het beeld te veranderen... of om te zorgen dat er minder daklozen zijn? Ja, ik denk beide. Ik denk dat je met de daklozen uh, aan de slag moet gaan... en kijken wat de mogelijkheden zijn... Wat wij nu doen dat is ook super lastig. Telkens word je ook zelf weer een beetje teleurgesteld. Ook al weet je dat niet en, en, en bereid je erop voor. En weet je dat die kansen weer te terugvallen. Uh, maar het is gewoon heel erg lastig. Want er is van, uh, zoveel problematiek. Hè. Ze zijn en verslaafd en ze stelen. En ze houden van de vrijheid. Uh, plus ze hebben de maatschappij tegen zich. Dus als er een jongen dat gevecht aangaat: van ik ga de straat af en ik ga een opleiding volgen. dan uh, blijft die maatschappij tegen hem. Dus hij moet er gaan liegen over waar hij vandaan komt. Hij liegt over zijn opleiding. Want hij heeft vaak tien jaar geen opleiding gevolgd. Um, dus, hij, dus het zit allemaal tegen hem. Ja. Uh, maar ik denk, als ik nu zie wat zij wat, ja, wat, wat, wat doen. dat met een lange adem. En uh, inderdaad gewoon maar telkens weer informatie geven aan de maatschappij... dat, dat, uh, dat, het, dat het niet zo eenvoudig is als, als die mensen gewoon uitsluiten... en buiten de maatschappij zitten, dat dat de oplossing is. Een stukje voorlichting ook, gewoon naar de, ja. naar de mensen toe. Ja, precies, ja. Hmm. Hmm. Ja, het, het is uh, volgens mij in elk land een probleem... en uh, elk land uh, lost het op zijn eigen manier op. Maar daar is het dus vrij, uh, nou ja, zoek het maar lekker uit op straat in Peru. Ja, ja heel hard. Ja, heftig. Um, zometeen gaan we eventjes terugkijken op jouw jaar, uh, Frederik. Leuk. Of je er een beetje van genoten hebt. Je hoogte en je dieptepunten van 2013. Tot zometeen. Oké. Okay. Doeg. Dit is een mooi liedje. Het is Junoa met Curino. Gewoon Nederlands, hè, zeg je dan. En het is ook echt zo. Ze komt uit Nederland en ze zingt echt heel goed. Echt heel goed. meteen eens dus even terugblikken naar 2013. Dit, uh, is, niet, dit is totaal niet uit 2013. En het is ook totaal niet terugblikken. Althans, wel een paar jaar. Maar wat een goede plaat is dit. Dit is Cream en White Room. In a white room met black curtains near the station. Black roof country, no gold payment, tired starlings. Silver horses, run down moonbeams in your dark. van Cream. Lekker een beetje rock roll op Radio 1. Ah, het is half twee geweest, mag toch wel? White Room. Radio 1. BNN. De wereld van BNN. Yes, goeienacht, daar luister je naar. En uh, ik zei het al, we gaan even terugblikken op 2013. En dat doen we nu eventjes op het gebied van muziek. Luister mee. Of of is Return to the Mac. Get up. What it is? What it does? What it is? What it is? Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me, get up. If you can't hear what I'm trying to say, hit me, get up. If you can't read from the same page, I know you want it. Hey. I know you want hey. it. We came here to live life right, like nobody was watching. As the hazy Blurred lights, blurred lights, blurred lights, blurred lights Hey, hey, hey I'm up all night to get lucky We Ja, eigenlijk wel een beetje de grootste hits van, deze, van dit jaar. Van 2013. Blurred Lines hoorde je onder andere. Get Lucky. Ik kan het toch even op YouTube kijken, dit filmpje. Dan zie je al die clipjes ook door elkaar. Even naar YouTube gaan en dan Rewind intikken. Dan zie je heel 2013 voorbij komen in ja, muziekvorm. Wat hebben mijn correspondenten deze dagen en dit jaar gedaan? Afgelopen jaar was hier in Nederland wel een beetje een, ja, een gek jaar. De crisis kwam er een beetje uit. 0,1% gestegen. Uh, we hadden natuurlijk de koning, koning Willem-Alexander. Ups en downs waren het ook verder is dus een beetje. En persoonlijk uh, heb jij waarschijnlijk ook vast wel ho hoogtepunten en dieptepunten gehad. Maar ik ga even kijken hoe het zit met onze correspondenten. Hoe zag het er bij hen in 2013 uit? En misschien kunnen we al stiekem een beetje voorblikken naar 2000, vooruitblikken naar 2014. Raymond, goedenacht. Goedenavond. Goedenavond. Hoe was 2013 voor jou? Uh, voor mij persoonlijk was het uh, in principe wel een heel goed jaar, ja. Oh, hoezo? Um, nou ja, goed. Mijn, um, uh, het team wat ik leid uh, op mijn werk is, uh, is, is verdubbeld. Um, dus dat betekent dat het goed gaat met mijn werk. Mm -hmm. um, ik, heb, ik heb meer verantwoording gekregen. Ik heb een nieuwe auto gekocht. Kijk. Dus daar was ik ook heel blij mee. Wat voor een? Uh, ik heb een, een Ford C-Max Energy gekocht. Een, een plug-in uh, auto met een uh, klein hybrid uh, motortje erin. En tegenwoordig ga ik dus nog maar... Uh, Eén keer in de twee weken naar het benzinestation. Dat is ook nog dus, uh, goed voor het milieu. Een hoop benzine. Lekker. Ja, absoluut. Maar dus ja, goed op je werk. Goed met je auto. Uh, verder nog? Uh, in de liefde bijvoorbeeld? Nou ja, goed. Ik ben dus al uh, uh, negen, jaar, uh, negen jaar getrouwd. O, oh, ze is hier gelukkig niet. <laughs> um, en uh, nee, met mijn, met mijn vrouw en alles gaat nog prima. En uh, we, we zijn met z'n tweeën heel erg gelukkig. We zijn heel blij met ons uh, huis waar we nu twee jaar wonen. En het begint echt een beetje allemaal vorm vormt... Uh, vorm aan te nemen. En ja, ons, uh, ons leven ziet er rooskleurig uit op dit moment. Een goed jaar voor jou? Was het ook een goed jaar voor Amerika in zijn geheel? Eh, dat denk ik niet. Um, eh, ten eerste is, is het een, een slecht jaar voor Obama geweest. En hij is natuurlijk de president, dus de belangrijkste man in Amerika. Uh, de, de Affordable Care Act. Uh, ook wel Obamacare. Zorggezekering ziektekostenverzekering voor iedereen. Ja. Um, die, die, die uit, de, het, het beginnen daarvan, het uitrollen daarvan... is, is niet echt succesvol geweest. De, de website uh, had heel veel problemen... en ja, daar springen de Republikeinen en de Tea Party natuurlijk bovenop... Uh, om, om hem kapot te maken. Um, en dan heb je natuurlijk ook nog Edward Snowden met de NSA-onthullingen. Uh, en dat heeft Amerika ook op economisch gebied niet goed gedaan... omdat natuurlijk nu bedrijven als Google, uh, Facebook en Microsoft... Toch wel, zeg maar, bekeken wordt als van oké, okay, maar jullie hebben bes besloten om mee te werken met, uh, met het spionageprogramma van, uh, van Amerika. En, en dat, dat kost dus uh, een, een hoop geld. Um, maar aan de andere kant, de goede ding ook, um, er zijn um, meer homohuwelijken tegenwoordig in, uh, in een hoop meer staten. Um, de, de economie is, uh, is, is flink aangetrokken hier in Amerika. Er is echt de, de werkloosheid is, is echt, echt flink gebaald. Um, en dus mensen hebben er gewoon ja, weer zin in, in het algemeen. Dus ja, de, over het algemeen is het in Amerika wel een, een positief ja. jaar geweest. Nou ja, als je uh, het zo op een rijtje zet. Aandacht, die, ja, wat zeg je? Als je het zo op een rijtje zet. Kijk, natuurlijk zijn die Snowden en die Obama-zaken uh, ja, niet heel positief voor Amerika ook. Maar als je dan kijkt naar die andere dingen. Economie aantrekken is volgens mij heel fijn voor iedereen. Ook voor de hele wereld. Want als het goed gaat met Amerika, gaat het ook allemaal meteen wat beter... Met de wereld. Zij zijn wel een soort leider en een soort voorbeeld, toch? Ja, absoluut. Nee, zo zie ik dat ook. En ik heb ook altijd in Nederland um, uh, dat ik op de, dat vrienden deden wat aandeelhandel. En één uh, uh, was een student en die zei ik altijd van als het in, Zodra het in Amerika goed gaat, dan gaat het in een jaar later in Europa ook weer goed. Ja. En uh, de, je, je kan in Amerika zien van als het daar beter gaat, ze gaan eerder naar de kloten. Uh, de de huizenmarkt, ik bedoel, wij hebben de crisis in tussen 2008 en 2011 zeg maar gehad en, en jullie hebben hem nu. En nu gaat het bij ons dus weer echt een stuk beter um, uh, voor een hoop mensen. En um, ja, dan in Europa moet dat binnenkort ook weer komen. Voel je dat ook op, op straat bijvoorbeeld, als je naar de bakken gaat om een brood te halen, dat de sfeer weer beter is, dat mensen weer positiever zijn? Ja, ik denk dat het over het algemeen uh, wel een, een beter uh, gevoel is uh, bij, bij, bij mensen. Je merkt wel dat mensen meer, ja, ik weet niet of je het zo kan zeggen, maar meer feestjes geven. Hè? Gewoon meer een, een, een positiever... Uh, Um, zicht op de wereld hebben. Uh, um, nou, misschien een goed voorbeeld is dat op mijn werk... zeg maar tussen 2008 en 2011 niet heel veel kinderen geboren zijn. En in de afgelopen twee jaar zijn er, geloof ik, iets van acht bijgekomen... op een personeelsbestand van nee, 175. Ah, dat is wel een goed gemiddelde. Dus ja, dat, ge dat geeft ook wel. Uh, vaak geeft kindergeboorte ook wel iets aan. Uh, over de economische status van een land. En ja, daaraan kan je het wel uh, grappig gezien. toch uh, wel zien, ja. En denk je dat er in 2014 nog meer kinderen worden geboren. maar het beter gaat met Amerika? Um, ik denk dat het nog wel beter zal gaan met Amerika in 2014. Uh, een hoop dingen zijn natuurlijk afhankelijk van hoe men hier omgaat met, uh, met de spionagepraktijk. En hoe uiteindelijk. Uh, ...de, de ziektekostenverzekering voor iedereen wordt uitgerold. En heel belangrijk ook, we hebben congresverkiezingen uh, dit jaar. Dus uh, dat, uh, op dit moment zijn de republikeinen in de, overha hebben de overhand in het congres. En dat kunnen ze ook wel... Het, het, dat is het punt. Dat is, zodra de Oba als Obamacare goed uitrolt... ...dan denk ik dat er meer democraten in het congres komen... ...en dan wordt de balans weer wat meer naar wat ik positief zie uh, gelegd. En, um, maar als het heel erg fout gaat... Dan, heb je natuurlijk, dan krijg je een hele hoop mensen van de Tea Party die daar bovenop springen en uh, populariteit vergaren en daarmee in het congres komen. En ik denk niet dat dat goed is, want ook de, de, de uh, shutdown van de, van de government een paar maanden geleden uh, is voornamelijk veroorzaakt door de Tea Party. En de hele Republikeinse partij was daar helemaal niet blij mee en zelfs... Uh, uh, een week geleden of twee weken geleden... Uh, John Boehner, de leider van de Republikeinen... Die, zei dat die, die werd ook echt heel boos. Die had ook echt zoiets van... Dus kwam er kwamen mensen naar die zeiden van... ja, we dachten dat het niet zou gebeuren uiteindelijk. Dus ja, daarom, we proberen het gewoon. En ja, we waren ook verbaasd dat het gebeurde. En hij heeft zo van... ben je helemaal gek geworden... dat je, dat je, dat je op zo'n manier politiek pro pro probeert te bedrijven. Dus ik denk dat het daar een beetje van afhangt. Als die Obamacare goed gaat... dan krijgt die party meer, minder grond om, uh, om stemmen te krijgen. Maar als het slecht gaat... Ja, dan krijg je dus een grotere splitsing in de, in de Amerikaanse politiek. En dat is, dat is niet goed voor niemand. Het wordt een politiek spannend jaar 2014 volgens jou, Raymond, in uh, Amerika. Ja. Zelf nog uh, grootse plannen voor 2014? Uh, ja, ik uh, kom naar Nederland toe. Uh, nee. Eens in de drie jaar dan, uh, ga ik uh, drie weken op vakantie naar Nederland. En dat is, uh, 2014 is het jaar. Dus in uh, september uh, zit ik weer in Nederland en daar kijk ik heel erg naar uit. Nou, misschien kan je eventjes langskomen hier bij de Radio 1-studio in de wereld van BNN. Uh, mag ik jou danken, Raymond, voor, uh, nou ja, voor dit jaar en alvast uh, een uh, gelukkig uiteinde, zeg je dan, hè? Uh, ja, graag gedaan. En uh, ja, ik hoop je volgend jaar weer te spreken. Wat roep je in het, uh, in het Amerikaans als je elkaar gelukkig een jaar wenst? Happy New Year! Dankjewel, Raymond! Oké, okay, hoi!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 Away, I will always want you Toch wel de revelatie van 2013 hoor. Ik ben blij dat ik eindelijk een keer kon draaien op radio 1 Miley Cyrus en Wrecking Ball. Frederik, goedenacht. Hallo. Hoe is het in Peru momenteel? Uh, rustig eigenlijk. Uh, ik denk dat we alle vier wat ik, uh, opgestoken hebben de afgelopen dagen. Hoe, uh, hoe laat is het even uh, daar nu? Uh, kwart voor acht. S'avonds? Ja. Dus je hebt net uh, gegeten of moet je nog? Nee, ik ga nog iets eten, want ik ga vanavond dansen. Dus ik moet nog een goede bodem leggen. Heel goed. Uh, over dansen gesproken, heb jij dit jaar een beetje gedanst, 2013? Als we, eventjes, we mogen terugblikken nu, het is bijna, bijna 2014. We mogen even terugblikken. Hoe was 2013? Uh, met veel dans inderdaad. Ja, hier, ja? Uh, ik ben 41, maar uh, dan is het toch nog heel normaal dat je. Uh, maar ik single ben waarschijnlijk ook, dat er wel een verschil zijn. Maar het is heel normaal dat je nog dus naar de discotheek gaat uh, regelmatig. En dan danst iedereen, mannen en vrouwen dansen hier. Dus uh, heel... was... dat is heel het gedanst. Ook heel veel vroeger gehad, maar het was een, uh, in totaal toch wel een goed jaar. Dat was dus wel een hoogtepuntje dit jaar, dansen. Heb je, heb je nog dingen meegemaakt dat je dacht: van ah shit, dat het gewoon even niet zo leuk was? Eh, nou, ik ben ziek geworden. Ik heb godroos op mijn gezicht gehad op mijn oog, dus toen heb ik heel veel zorgen gehad, omdat, uh, um, ja, ondanks dat de gezondheidszorg hier best goed is, maar ben ik toch naar Lima gegaan voor de behandeling. Ja, dat was sowieso nodig, want hier waren geen specialisten voor. Het was wel een beetje risico dat ik mijn oog zou kwijtraken, dus dat was heel spannend even. Wow. Ja, en um, en voel je je wel alleen. En ik heb geen moeder meer die is gestorven. Dus uh, dan zou je het liefst uh, eigenlijk je mama naast je willen nee, staan. Ja. Die zegt: alles komt goed. Uh, maar alles is ook uh, uh, goed gekomen, gelukkig. Uh, dus dat was, uh, dat was uh, heel stressvol. En ik moet eigenlijk zeggen: het hele jaar eens, uh, uh, heb ik veel zorgen gehad. Omdat uh, onze fondsen komen allemaal uit Nederland en een deel uit België. En we merken heel duidelijk de crisis voor de donaties voor onze stichting. En dus dat geeft veel zorgen. We hebben mensen me moeten ontslaan die uh, de afgelopen weken... Die, uh, ja, een hele gezin met uh, een salaris en van mama liefst ermee onderhouden. is wel heel pijnlijk. Ja, want uh, dat, de crisis voel je daar dan ook wel in Peru. Is er in Peru zelf, want jij zegt we krijgen dan geld van fondsen uit België en Nederland... is er in Peru zelf ook crisis wel geweest dit jaar of viel dat wel mee? Nee, nee helemaal niet. Uh, de prijs daalde wel, in, voor, voor ons was het negatief, omdat de euro zo zakte uh -huh. tegenover de soldes. Maar de soldes hier uh, is al een aantal jaren een behoorlijke stijging, economische stijging, 6, 7, 8 procent jaarlijk. So. Ik weet niet uh, precies in 2013, maar volgens mij ook weer een positief jaar geweest. Dus uh, ja, tijdens Amerika is die crisis wel gevoeld, maar uh, niet, uh, uh, niet dat de prijzen daalden of zoiets of dat... Uh, um, dat het in het algemeen een, uh, een economische daling was. Dat dus Economisch was het wel een hoogtepunt, ook 2013. Verder nog hoogtepunten voor het hele land Peru? Um, nee, eigenlijk niet. Het gaat altijd in Peru, uh, dat er uh, elke dag, uh, kijk het Somalië, elke dag. Er was altijd weer een corruptieschandaal, uh, altijd weer uh, veel, uh, uh, heel veel uh, geweld naar vrouwen toen. Uh, die cijfers uh, die blijven elk jaar ongeveer gelijk, extreem hoog. Uh, ook naar kinderen toe. Uh, nee, er zijn, uh, ik kan geen uh, heel mooi hoogtepunten uh, noemen in Peru uh, landelijk dan. Hè? Misschien uh, het weer? Ja, maar dan is het al... Het hele jaar, tenminste de stad waar ik woon... is dan elk jaar, het hele jaar door een hoogtepunt. dat dus voelt dat ook voor mij. Ik ben elke dag gelukkig als ik opsta. Want het schijnt Elke dag te zo'n hier. Ja, dat is voor ons als Nederlanders toch wel belangrijk het weer, toch? Dat is voor ons... Wij hebben een hele mooie zomer gehad in 2013. Nou, ik denk er nog met moet af en toe en terug, hoor. Want nu, nu regent het weer en is het koud. En dan denk <laughs> ik wel... Dat is voor mij echt wel een hoogtepunt geweest. Twee maanden mooi weer. Oh, wat leuk om te horen. Ja, nou, ik... ik... Ik denk dat het heel erg bijdraagt aan het geluksgevoel dat je hebt. In ieder geval wijken het voor bij mij. Maar gewoon het licht al, al, alleen al. Ik moet ook zeggen, ik ben net twee maanden in Nederland geweest. Dus dat was wel redelijk weer. Maar dan, elke vaddenstraal ging echt naar buiten om hem op te pakken. Terwijl hier in Peru, ja, denk ik er gewoon niet eens meer over na, omdat het gewoon elke dag zo is. Uh, maar in het algemeen zou het wel zo zijn, omdat je wel wat. Uh, Onrustiger of depressiever zou worden van slecht weer. Ja. En hier, de mensen vinden regen fantastisch. Gaan ze lekker in de regen lopen en zijn ze echt heel blij met regen. En wat denk je van 2014, uh, Frederik? Wat gaat dat brengen voor Peru? Dat wordt, uh, dat wordt ons jaar. Nou, het wordt in ieder geval mijn jaar volgens mij. Want ik ga uh, helemaal mijn best doen om een nieuw project te starten. Een Eco Lodge in de jungle van Peru. Um, en ik. Ik weet bijna zeker dat dat gaat lukken, maar ik ga er uh, 100% voor. En uh, ik denk dat Peru ook een, uh, dat voor Peru een goed jaar wordt. Want het wordt wat stabieler. Uh, wat die andere jongen zei in de Verenigde Staten en ook in Europa volgens mij, gaat het beter worden. Dat is ook weer positief voor Peru, die stabiliteit. En um, ja, er is geen enkele reden om te denken dat het in Peru niet goed zal gaan. De stad waar ik woon is vroeger de oorlog geweest, hè, maar het ligt in het pad. Uh, dat, dat is ook rustig. Dus uh, nee, ik heb het gevoel dat, uh, dat er niks uh, ernstigs voor Peru uh, uh, staat te gebeuren. Dat het uh, een goed jaar weer wordt. Wat een lekker vooruitzicht. Je zei dat je persoonlijk ook een, een bijzonder jaar tegemoet gaat, want je gaat een Ego-lodge uh, opzetten. Wat is dat precies? Uh, dus een, uh, dat is een soort hotel. Uh, die midden in de natuur uh, ligt. Dus dat is dat de bedoeling wat ik wil doen. Het boomhutten en economisch oh, gebouwde ja. huisjes. Dus van natuurlijke materialen. En ik wil daar inkomsten mee genereren... om wat minder afhankelijk te zijn... van de stichting van in Nederland de inkomsten. En, uh, maar ik, ik denk dat ik het zelf ook heel erg leuk vind... Uh, om, uh, om dat te gaan doen. En daar uh, een eigen plekje te krijgen... waar ik uh, me helemaal thuis ga voelen. Ja, en dan kan je daar ook wel, want jij gaat er ook wonen dan, in de, in, het, in de jungle. Ja, daar zou ik ook gaan wonen, inderdaad. Ik zal wel, uh, maar hier voel ik me ook heel erg thuis in Ayakutche. Ik zal wel heel vaak hier zijn. Um, maar ik denk dat het tijd voor mij is voor een nieuwe uitdaging. Ik woon nu acht jaar in Ayakutche en ik heb het project overgedragen in Ayakutche, Peruaanse, En uh, nu heb ik geen om iets nieuws te beginnen ook. Ja, dat begrijp ik. Een beetje uitdagen ook, hè, jezelf? Ja, ja inderdaad. Hoe zeg je dat in het uh, Peruaans? Een uh, gelukkig nieuwjaar? Fins año nuevo. Nou, bij deze. Ja, voor jullie allemaal. Fijne nacht. Dag. <laughs> Dag. Voor jou ook. Doeg. Hoi, <laughs> <Hai>, hoi. <Lots. laughs> wow.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 About the emptiness I feel like Every day, you know So she's steady, always on your that's mind That's right, and all the time I think About the happiness you'll find Along the way, way She's Should, way, should way, I now. just be the one that Jamie Cullum. Samen met Relax. Jamie Cullum is dan Engels. Relax is Nederlands. Uit Haarlem een beetje. En ze zongen samen Bittersweet. Zometeen uh, nog een uurtje Filemon. ga je zometeen vertellen. Of uh, Filemon, sorry. Het is de wereld van BNN. Het was de wereld van Filemon. Ik ga je zometeen vertellen wat erin zit. Eerst My baby. waiting on <laughs> Een beetje blues. Op Radio 1. My Baby. Ook weer een Nederlands bandje. En wat goed. God a Habit. Het eerste uur zit erop van de wereld van BNN. Uh, Zometeen ga ik vliegen naar China, Australië, Amerika en Bangladesh. Dan moet ik wel eventjes op mijn knieën gaan dat de techniek het allemaal doet. Dat was uh, hangen en wurgen dit uurtje. Maar hey, het kan alleen maar beter gaan. We gaan het zo meteen hebben over vuurwerk en uiterlijk. Onze correspondenten hebben weer... Uh, ja, dat is, ze zitten over heel de wereld. Dus iedereen heeft zijn verhaal. je maakt natuurlijk wat mee. Zeker als nou ja, uh, expert in het buitenland. Zit jij nou ook te luisteren uh, in het buitenland? En denk je van... Hey, ik zou wel mee willen doen daar met de wereld van BNN. En Vooral als je dan bijvoorbeeld in Afrika zit. Daar zijn we echt op zoek naar heel erg. naar correspondenten die daar zitten. En die willen vertellen over hun avonturen daar. En over de dingen die wij hier meemaken. Hoe zij die daar meemaken. Mail dan eventjes naar dewereld.bnn.nl Heel simpel, dewereld.bnn.nl En voordat je het weet, zit jij hier gewoon uh, op de radio. Zo midden in de nacht. Voor jou waarschijnlijk midden in de ochtend, midden in de middag, midden in de avond. Dan doe jij mee met de wereld van BNN. Mail naar dewereld.bnn.nl als jij een correspondent wil zijn. Zometeen nog een uurtje. Eerst het NOS Journaal. De wereld van BNN. BNN. BN. <tokkig>